You too. Is het mijn dag? Het is mijn dag. It is mijn, mijn, mijn, mijn, mijn, <dag>. mijn, mijn, mijn, mijn, mijn, mijn, mijn, mijn, mijn, ben ik mijn, mijn, mijn, vandaag mijn, mijn, mijn, Vandaag zit alles mee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 Echt horsklakken. Het is mijn dag. Stel hem aan, dag. Blul. Nee, echt niet serieus. Echt niet serieus. Het is echt mijn dag. niet echt Nee, Mijn dag. dag. Het is mijn dag. Oh, mama. Echt heb Het ritme van I'm like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 Put your, put your hands up, it's a eight away from, make you put your hands up, make you put your hands up, put your, put your hands up.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 In Christchurch zijn inmiddels een aantal buitenlandse reddingsteams actief, onder meer uit de VS, Groot-Brittannië en Japan. Het reddingswerk wordt bemoeilijkt doordat een groot aantal gebouwen instabiel is. Zo dreigt een hotel van 26 verdiepingen in te storten. De schade door de aardbeving wordt voorlopig geschat op 12 miljard dollar.